Vijf uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. Opstandelingen hebben de aanval geopend op de internationale luchthaven... van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Doelwit is de NAVO-basis op het terrein. De aanval begon rond half vijf lokale tijd. Mannen met bomvesten namen een hoog gebouw aan de westkant van de luchthaven in... en namen daarvandaan de NAVO-basis onder vuur. Er werden tientallen explosies gehoord. Nog steeds zou er sporadisch geschoten worden... Er zijn geen berichten over gewonden en ook is de verantwoordelijkheid voor de aanval nog niet opgeëist. Het gebeurt niet vaak dat de luchthaven doelwit is van de opstandelingen. Het terrein wordt zwaar beveiligd. De Amerikaanse Justitie is een onderzoek begonnen naar het lekken van informatie over de internet- en telefoononderzoeken van de geheime dienst NHC.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 Hij is naar buiten getreden omdat hij teleurgesteld zegt te zijn... dat president Obama op dit punt het beleid van zijn voorganger Bush voortzet. In Magdenburg is het waterpeil van de Elbe aan het dalen. De rivier bereikte gistermiddag het hoogste peil en stroomde over muren. Een dijk brak waardoor 23.000 mensen hun huis moesten verlaten. In de loop van de avond zakte het peil. Het zal nog wel een tijd duren voor het leven in Magdenburg weer normaal is...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 als Dr. Bongo Brain, ooit de zanger van uh, Living Blues. Uh, welkom terug in deze goede nacht. Uh, het is tijd voor uh, het goede Morgen van Jan Truck Traces. Het platenhoekje van Jan Eemhaus. Goedemorgen. Ja, waar begon dit uur nou mee? Met niemand minder dan Dr. Bongo Brain. En waar kwam die ook alweer vandaan? Juist uit een topband... Uit het begin van de jaren 70. Beter had je niet in Nederland als je het over de blues had. Live in Blues. En mijn favoriete nummer, Crazy Woman. <tied> Uh, wat zie je dan? Er is uh, leven na het leven in een topband zoals uh, Living Blues. Dr. Bongo Brain is daar het leven de bewijs van. Nou, zo komen we dan bij een aardig uh, themaatje. Muzikaal gezien, voor uh, deze ochtend. Wie, uh, wie ging er nog meer zijn eigen weg? Nou, dat waren er nogal wat. Eens dus even zien. Uh... Ja, laten we beginnen met George Harrison. Die ontplofte zowat toen de Beatles uit elkaar gingen... Die had zoveel liedjes die altijd afgekeurd werden... door die uh, formale dijden Lennon en McCartney... dat hij meteen een driedubbele LP op de markt gooide. All Things Must Pass. En daarvan Apple Scrubs. Dat ging over uh, al die mensen die rond de maatschappij Apple... die door de Beatles was opgericht... al die mensen die daar omheen hingen. En die uh, een graantje probeerden mee te pikken van al die rijkdom. Dat deden ze heel efficiënt, want ze, de hele tent ging op de fles. en was dat ja, nog een voorbeeld van uh, iemand die zijn eigen weg verder ging. Dat was uh, de helft van Simon en Garfunkel, te weten Paul Simon. Die uh, pakte meteen uit met een LP in 1971, nadat het duo uiteen was gegaan. Die LP heette simpelweg Paul Simon en ja, eigenlijk hoorde je helemaal geen verschil. Ja, die tweede stem was weg, maar verder ging Paul gewoon zijn eigen weg... Prachtige plaat werd dat. stonden een paar uh, hitjes op. Wat ik uh, heel erg mooi vind, is uh, dit nummer. Peace Like a River. Oh, oh, we were satisfied. Oh, and I remember misinformation followed us like a plane. Nobody knew from time to time if the plans would change. Oh, oh, oh If the plans were changed You can beat us with wires You can beat us with chains You can run natural roads But you know you can't outrun a history train I seen a glorious day I cyber and peace like a river. Nou, we gaan eventjes in het binnenland uh, kijken. Uh, met het oog op het thema waar we het vanochtend over hebben. Mensen die uh, zelf verder moesten of wilden... nadat uh, eerdere samenwerkingsverbanden uiteenvielen. vielen. Bram Vermeulen natuurlijk, een heel mooi voorbeeld. Nederlands hoop in bange dagen viel uiteen. En uh, dat kwam doordat Freek de Jonge solo verder wilde gaan. Zijn compaan uh, Bram Vermeulen was daar buitengewoon ontstemd over. Hij uh, heeft later gezegd... de ontwikkeling van Nederlands Hoop was de ontwikkeling van Freek. En daarna begon mijn ontwikkeling. Dat is te horen ook uh, op uh, een aantal platen die hij uh, gemaakt heeft... en die fantastisch zijn. We gaan uh, eens eventjes luisteren naar de periode... onmiddellijk na het uiteenvallen van Nederlands Hoop... Bram richtte een, een band op. Bram Vermeulen en, veelzeggend, de toekomst. En de eerste LP sla ik even over. Daar stond trouwens wel een hit op. Die uh, heette Politiek. Ik wil naar de tweede LP gaan. Doe het niet alleen, heette die veelzeggend. En uh, ja, alleen al vanwege die titel wil ik hem laten horen. Het titelnummer van die plaat. Vermeulen en uh, Doe het Niet Alleen. Ik heb nog een klein beetje tijd over. Dat is heel strak in dit programma geregeld, allemaal. Hè? De, jouw toegemeten tijd. Uh, ik heb gelukkig nog wat tijd over en daarom kan ik nog een uh, heel kort nummer van Bram Vermeulen laten horen. En de toekomst van diezelfde plaat. Doe het Niet Alleen uit 1980. Dat is heel mooi. Anderhalve minuut lang. Het is gedaan. Deel 2. Mij. En als ik langer dan gewoonlijk doorga, moet ik één dag vrij. Ik weet het wel, het is gedaan. Mijn lichaam zegt me elke dag, je wordt aan. Dank is weer groot, Jan Emaus. Het was een, een, een, een mooi kwartetje, nee, quintetje wat je hier hebt laten horen. We gaan over naar Koven van Gemert. Hij zoekt en leest poëzie voor de nacht. Wat is het voor boek? De, de gifgroene muze, absint in de literatuur. Mooie uh, omslag, van wie is dat, een schilderij van... Ik zal allemaal van Manet hè, want die was een groot liefde van de drank. Jean Béraud, zegt me niks. Les Joyeuses de... Beckhammen. De Beckhammen, oké. Okay. De vrouwelijke beckhammen Goed. Goed, een laatste aflevering over de drank in de literatuur, in de poëzie. Daarvoor heb ik dit boek bijgenomen. Het is in 2005 uitgekomen. Dat heet De Gifgroene muze. absint in de literatuur... Absinthe is een anijsdrankje. Het lijkt een beetje op Pernod, maar het is heel sterk. het kan wel 70 zijn. Het is ook voor het eerst geproduceerd door meneer Pernod in 1805. Beroemde drinkers waren Baudelaire, Guillemot-Passant, Manet... Hemingway, Verlaine, Oscar Wilde en Van Gogh. En Dit hele boek gaat dus allemaal met, met stukjes proza en poëzie over... Dat, die drank absint, of in ieder geval komt dat erin voor. Er worden ook een paar Nederlanders ingenoemd. Dat zijn over het algemeen Fransen. Maar een paar Nederlanders bijvoorbeeld. Herman Gorten, die in, het, in zijn gedicht Pan schreef... Als sterven een groene kelk absint. Slauwerhof heeft het ook eens in zijn werk gebruikt. Die schreef in een gedicht Polveren Les Lyons. Hij wijkt al uit, duikt in een donkere bar daalt tot zijn laatste troost het gift absint. Jan Kampert, waar je altijd bij moet zeggen de vader van... die heeft ook over absint geschreven. In het gedicht Verlaine sterft. Een oud man weet zich alleen, geen hand die de zijne vindt... zelfs niet eens de goede troost van een enkel glas absint. En de enige die in het boek staat die nog leeft, Benno Bernhard. De zoon, van, van, de zoon van, moet je, de van een graf, moet je ja? dan ook altijd zeggen. En die schrijft De Blauwe Postbode. Mijn naam is Roulin Joseph. En wie dit leest moet weten dat ik in het leven brievenbesteller, godlogenaar en absintdrinker ben geweest. Een schilderachtig man. Maar wat ik wou doen was dus een paar buitenlanders uh, daar gedicht van voorlezen... Van Paul Bourget. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen van al deze schrijvers ken. Tot mijn schande, ongetwijfeld. Edel. Ik zat in een café, ver weg van toog en lamp. Ik zag een dikke en te heet gestookte damp... over een glas gebukt waarin absint opaalde... mannen van dertig jaar met schedels die reeds kaalden... en doffe ogen bij een krant en sigaret. Geroezemoes zwol aan... Beurshandelaren met vermoeid gezicht, vreemd volk, verveelde journalisten en twintigers die van verdriet niets beters wisten, drongen in het schijnsel van het gaslicht rond de toog, dat met de bleke dag zich mengde, die vervloog. Lang was de tijd dat mij het tafelmarmer schraagde en het huilen na aan mij onzichtbaar lijden knaagde. Toen ik de rechtbank nog maar net verlaten had... is voor mij dat café vol leed waarin ik zat... persoonlijk het symbool geworden van het leven... dat mij, wanneer ik bij eraan wil overgeven... in een blauw paradijs van goedertierendheid... terugwerpt met een smak in de realiteit. Nou, die rechtbank... dat had ik natuurlijk eens even moeten uitzoeken... waarom niet dat, of dat iets met, zijn, met de meneer... Te maken he, met die Paul Bourget. Ik kan het zo gauw niet vinden. Oh, well. Ik ga verder met Raoul Ponchon, absinthe. Absinthe, mijn lievelingslikeur. Ik lijk de ziel te kunnen ruiken als ik je drink van jonge struiken in lentetooi, lichtgroen van kleur. Ik schrik zelfs van je frisse geur en kan, als ik je ga gebruiken, vervlogen hemelen induiken... door je opale open deur. Wat geeft de toevlucht der verdoemde dat men je Eden ijdel noemde? Je laaft mijn lust, daar ben je voor. Als ik je rijk weer mag verkennen, maak jij het leven draaglijk... door me aan de dood te laten wennen. Dan Schrijversclub van meneer Léon Durocher. Dat is vertaald door Jan Kal... Dat vond ik ook wel te merken. Voor het eten, Kastelijn 15 absint. Voor mij. Het is mijn beurt. Pak aan. Bederft maar in de glazen. Drink leeg. 15 vermoed van mij. De wind gaat blazen. Hij is ballast. 15 bies. Een feest zon slempartij. Ha, 15 bok. Perfect geschonken in de fase. Na het eten, Kastelijn 15 cognacs, Wat jij. Vijftien chartreuse's, hup, en vijftien rum erbij. Kirsch, vijftien, vijftien groks. Wat, schrikt u, vol verbazen? Nog vijftien, vijftien meer. ochtends een uur of vijf, zet men zich richting huis... met zwalkend slangenlijf... en knalt tegen een paal en noemt hem ouwe Gup. En als men eindelijk de trap op is gestommeld... stort men zich op zijn vrouw, die haast is ingedommeld... Waar kom je toch vandaan? Ik van de Schrijversclub. <lacht> dat kon je niet zo goed horen, maar het is een sonnet. Dus nee, daarom ja. zei ik ook: het is wel te merken en te zien dat het Jan door Kalf. Jan Kal. Nou, tenslotte, misschien het meest typerende gedicht uit, uit dit boek, wat over dat geheel absint gewijd is: van Henri Bourette. In een mooi hoog glas schenken, ben absint... Twee vingers dienen men ervan te plengen, meer niet. Men laat de fris koel water brengen, in een karaf, alvorens men begint. Het aftreksel, doorscheidend groen van tint, dienen dien men, opdat beide zich vermengen, met vaste hand dermate aan te lengen, totdat de troebelheid ervan u zint. Laat nu het resultaat een wijle rusten. Koester het, alsof u een klein kuste. En inhaleer de geur die u verkwikt. Nu wordt om maximaal effect te halen. Uit al uw zorg het drankje zonder dralen. Met glas en al het venster uitgemikt. <middels> Of all concoctions, alcoholical I know but one that's diabolical I simply thrive on old champagne, sparkling burgundy Whiskey, quattro, Mosella, eau de vie I just like tea drink it do to me Vodka Don't give me vodka For when I take a little nip, I begin to slip, and I stop romancing with the man that I am dancing with For vodka makes me feel odd I go and grab a six for two Anyone will do if he's only wise enough to see. I forget to think What a little drink I do to me Vodka Don't give me vodka For when I take a little nip I begin to sleep And I start romancing with a man That I am dancing with For vodka It Makes me feel vodka like Anyone will do if he's only wise enough to see. I'll not scream, should he kiss me? Couldn't if I would, wouldn't if I could. For the car, you Ja, ik kon geen mooi lied over absint vinden. Alleen veel hardrock en een veel te sloomliedje. liedje. Dus ik ben uitgeweken naar de wodka. Dat is ook een vrij dodelijk spulletje. Hè? Dit was het Pavao Quartet. Um, herinnert u zich nog dat prachtboek dat Edwin Trommelen erover schreef? Over die wodka? Davai! De Russen en hun wodka. Nou, het toont de verwevenheid van de Russische samenleving met de wodka aan. En gaat in op vragen als waarom drinken de Russen? En... Hoe lang drinken ze al? En waarom zo veel? En zo hartstochtelijk? Nou, ook de economische betekenis van vodka door de jaren heen... en het eeuwige dilemma staatskas of volksgezondheid... komt allemaal aan de orde. En heb putt hierbij rijkelijk uit de Russische literatuur... en laat zo als het ware ja, de Russen toch zelf aan het woord... Niet alleen klassiekers hè, uit de 19e eeuw... zoals Dostoevsky, Gogol, Tchekhov, die groteske scènes opleveren. Maar ook uh, 20e eeuwse, zoals uh, Jerofejev... Die heb ik trouwens gelezen. Bukalkov en Solzhenitsyn en uh, Vladimir Wojnovich. En van die laatste wil ik graag een fragment voorlezen. Het komt uit zijn roman... De merkwaardige lotgevallen van soldaat Ivan het is uit 1969 is hier vertaald verschenen in 1977 uh, bij Meulenhof. Nou, over hoe inventief de Rus is... met het distilleren van zijn watertje, vodka... Het kan uit van alles zijn, hè? uit graan, uit aardappelen... maar eh, als dit weer eens een keertje niet mocht... Ja, dan maar van eh, uit, uit, uit stro of uit karton of stront. Op de grote tafel die toegedekt was met een zeiltje vol brandvlekken... stond de koekenpan met de sissende spekomelet. Hoe misselijk Chonkin ook was van de stank... hij was er inmiddels al een beetje aan gewend geraakt... hij was nog veel misselijker van de honger... En daarom wachtte hij niet op een herhaling van de uitnodiging, maar nam zonder plichtplegingen aan tafel plaats. Kladisjev pakte uit de tafellade twee vorken en veegde die aan zijn overhemd af, legde er één voor zijn gast neer en nam zelf de andere waaraan een tand ontbrak. Tjonkin wilde onmiddellijk zijn vork in de omelet steken, maar zijn gastheer hield hem tegen. Wacht even! Uit de stapel afwas viste hij twee stoffige glazen, hield ze tegen het licht, spuugde erin veegde ze ook met zijn overhemd af en zette ze op tafel. Hij holde vervolgens naar de bijkeuken... en kwam terug met een aangebroken fles... die met een prop papier was afgesloten. Hij schonk zijn gast een half glas in en gaf zichzelf eenzelfde scheut. Kijk van ja, zei hij, het krukje naar zich toeschuivend en het gesprek hervattend... wij plegen geringschattend op strom neer te zien alsof het iets slechts zou zijn... Maar als je goed nagaat, is het misschien wel de waardevolste stof die wij hier op aarde kennen. Omdat heel ons leven uit stront voortkomt en tot stront zal wederkeren. In welke zin, vroeg John King beleefd... terwijl zijn hongerige ogen de omelet aftasten die daar koud stond te worden... maar zonder ertoe te kunnen komen eerder dan zijn gast heer op te scheppen. In de ruimste zin, ontwikkelde Gladyshef zijn gedachten... zonder het ongeduld van zijn gast te bemerken. Ga maar na. Voor een goede oogst is het nodig de grond met stront te bemesten. En uit de stront groeien de kruiden, gewassen en groenten op... die door ons en door de dieren worden gegeten. En de dieren leveren ons melk, vlees, wol enzovoort. En wij consumeren dat allemaal en zetten het weer in stront om. En zo trekt zich, om het zomaar eens uit te drukken... de strontkringloop in de natuur. En, kunnen wij stellen... waarom zouden wij deze stront consumeren in de vorm van vlees, melk... of desnoods brood... Dat wil zeggen, in verwerkte vorm. Men kan zich met recht afvragen, is het niet beter dat wij onze vooringenomenheid... en onze valse schaamte laten varen... en dat wij deze kostelijke vitamine in pure vorm tot ons nemen? In het begin is het natuurlijk mogelijk, preciseerde hij... toen hij zag dat Chonky niets wegslikte, de natuurlijke geur te verwijderen... en pas in een later stadium, wanneer de mens eraan gewend is... alles in zijn oorspronkelijke staat te laten. Maar dat van ja, dat is een zaak van de verre toekomst. en van drieste wetenschappelijke vorderingen. En ik stel dan ook voor van ja, een dronk uit te brengen. op de vooruitgang van onze wetenschap. op ons Sovjet-regime en op het genie van wereldformaat. Kameraad Stalin persoonlijk. Op onze kennismaking, viel Jonkin hem schielijk bij. Daar werd op geklonken en gedronken. Iwan dronk zijn glas leeg. en rolde haast van zijn stoel. De adem stokte hem in de keel. Het leek of iemand hem een vuistlag in de mild had gegeven. Daar hij geen hand voor ogen zag... prikte hij lukraak met zijn vork in de koekenpan... rukte een stuk omelet los... propte het met behulp van de andere hand in zijn mond... slikte door, brandde daarbij zijn tong... en ademde toen pas de lucht uit die zijn longen had toen opzwellen. Kladyshev, die zijn eigen glas met gemak had geledigd... keek Iwan met een sluwe grijns aan. Hé, eh, Vanja, wat zeg jij van mijn borreltje? Ah, uit de kunst, bracht Jonkin uit, terwijl hij met zijn vlakke handen opkomende tranen wegveegde. Ik dacht dat ik erin bleef. Vladishev schoof met nog steeds dezelfde grijns op zijn gezicht een plat blikje naar zich toe, dat als dienst deed, goot er wat van de eigen gestookte wodka in en stak een lucifer aan. Er sloeg een blauwe, troebele vlam uit het bocht. Zie je? Doe je het met graan of met bieten? vroeg Jonkin belangstellend. Met stront van ja, zei Gladishev met ingehouden trots. Ivan verslikte zich. Hoe bedoel je, vroeg hij zijn krukje een stukje achteruit schuivend. Het recept van je is heel eenvoudig, verklaarde Gladishev bereidwillig. Je neemt per kilo stront één kilo suiker... Tjonkin gooide zijn kruk omver en sprintte naar de uitgang. Op de stoep botste hij haast tegen Afrodite met de baby aan. Twee stappen van de stoep vandaan leunde hij met zijn voorhoofd... tegen de balkenwand van het huis aan en gaf over. Hij keerde zichzelf zo wat binnens te buiten. Achter hem aan kwam de onthutste gastheer naar buiten gestoven. Luid stampend met zijn laarzen stormde hij de stoep af. Vanja, wat is er? vroeg hij deelnemend, Tjonkin bij de schouder pakkend. Dit is pure vodka, Vanja. Je zag toch zelf hoe het brandde? Ivan wilde iets terugzeggen, maar op het horen van het woord wodka... werd hij opnieuw door maagkrampen bevangen. Hij wist nog net zijn voeten wat meer uit elkaar te zetten... en zijn schoenen droog te houden. O, oh God, jammerde Afrodite wanhopig. Heb je weer iemand van je stromp laten zuipen, vervloekt monster? Je kunt van mij het lazer krijgen, vuilak, bah! En ze spuugde in de richting van haar man. Hij liet het over zijn kant gaan. Zeg, waarom spuug je? Ha liever een ingemaakt appeltje uit de kelder. Je ziet toch dat hij niet goed is? We hebben de riem uitgekomen, en we hebben het het nu al in de hand, en we hebben het nu het Voorzien bij de stad, de stad, de stad, de stad, de stad, de stad, de stad, de С ней en заботы отдыхает голова, niet бы охоты Als we eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal Смотрит горницу, он влюблен их ярко царит, И подмигивает им лукаво, словно сам он водку пил. Выпьем рюмку водки за веселье, раз загрыет крована. Пусть приходит завтра к нам похмелье, Выпьем рюмочку до дна. Пусть за веселой песней от заботы отдыхает голова. Стало бы охоты, выпьем рюмку, все на свете три Jotter Leshenko was dat. En u hoort het wel, hè? Ja, hij zong over een roemertje wodka. Dawai, de Russe en een vodka van Edwin Trommel. Dat wordt nu uitgegeven bij uitgeefagentschap Gibbon. Het is echt een aanrader. En er is nu ook een Engelse vertaling verschenen en uitgebracht in Amerika. En het heeft alleen maar uh, waanzinnig goede kritieken gekregen. Goed. Deze winter, ja, de moeder van F. Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. En in korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder uh, ja, uh, achteruit gaat. Luistert u naar doodschieten en uitgeleiden.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 In het ziekenhuis wonen geen honden, dus het hondje moet weg. Mijn lief heeft ook een moeder, een die heel goed een huisdier zou kunnen gebruiken. Dan kwam ze er nog eens uit. Maar haar moeder wil eerst dat haar kapsel geordend is voor ze naar buiten gaat. En zo'n hond moet meteen naar buiten natuurlijk, of je haar nu goed zit of niet. Het mooie is, denkt mijn lief, dat haar moeder... het is maar tijdelijk, leggen we haar uit... het hondje niet zal weigeren. En dat ze dan merkt dat het heel goed mogelijk is... een hond uit te laten zonder dat je haar goed zit. Doodschieten. Ik heb erover gedacht om moeder te helpen. Ze heeft het zelf gezegd. Als ik ooit dement ment word, moet je mij maar doodschieten. Maar ik heb geen geweer. Er zullen andere methodes zijn. Je kunt haar heel erg dronken voeren en dan, wanneer ze het allemaal zo scherp niet meer ziet, een laatste glas aanlengen met fijn gemalen glas. Of opgespaarde baardharen uit een elektrisch scheerapparaat. Arsenicum schijnt ook gegarandeerd resultaat te geven. Maar daar sla je blauw van uit. Dan gaan er vast alarmbellen rinkelen. Een spuit met insuline schijnt ook werkzaam... zolang je geen suikerziekte hebt, zul je net zien. Of een spuit waar alleen maar lucht in zit, kan ook. Maar om zeker te zijn dat het werkt... heb je tot een halve liter lucht nodig. En wat het moeilijkste is... je zult er tot je laatste snik over moeten zwijgen. Zie je wel. Dat kan ik niet. Prachtlied, hè? Goed, dat was even uh, Punt starik. Moeder doen. Nu ook terug te lezen, iedere maandag en vrijdag in uh, dagblad de dagblad Trouw. Marlijn van Heemstra die is lekker op vakantie, maar <laughs> ze blijft gewoon doorschrijven aan haar wekelijkse fijne column uh, voor dagblad Trouw. Want ze is onderzoekt uh, haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat nou eigenlijk voor vrienden? Een paar uur nadat ik vorig jaar Anna's vriendschapsverzoek accepteerde, kreeg ik een bericht van haar. Of ik wilde voorlezen op een benefietavond voor een groep uitgeprocedeerde asielzoekers die onderdak en kleding nodig hadden. Ik stuurde haar een bericht terug dat ik die avond niet kon, maar haar veel succes wenste. En een week later kreeg ik een nieuw verzoek. Of ik een kort verhaal wilde schrijven voor een blog over slaafvrije chocola. De deadline was zo snel na het bericht dat ik dat onmogelijk haalde... dus stuurde ik hetzelfde bericht terug. Helaas, maar veel succes. En nieuwsgierig geworden naar deze sociaal-activistische Facebook-vriend... bekeek ik haar profiel en vond vooral foto's van demonstraties... en links naar petities. Ik vroeg me af hoe zij bij mij terechtkwam. En op basis waarvan zij een filantroop in mij vermoedde. Maar het leven ging door, Anna stuurde geen verzoeken meer... en onze Facebook-vriendschap, voor wat die waard was, verwaterde. Nu zitten we aan onze tweede thee op een grote zachte bank... in een Amsterdams café. Anna is klein en dun en onopvallend gekleed. Haar gezicht kan ik moeilijk omschrijven... want zodra ze binnenkwam schoof ze naast me. Ik hou niet van tegenover elkaar zitten, zei ze. Het is lastig praten zo. Als ik me tot haar wil richten, moet ik een onhandige halve draai maken... en is haar gezicht zo dichtbij dat ik er ongemakkelijk van word. Dus praat ik maar voor me uit tegen het halflege café. Na anderhalve thee weet ik dat Anna bevriend met mij werd... omdat ze dacht dat ik iets kon betekenen voor haar acties. Anna ziet Facebook niet als visvijver voor potentiële vrienden. Ze zoekt er naar mensen die zich aan goede zaken willen verbinden. Ik was zo'n mens. Hoe ze mij vond? We hebben wat gemeenschappelijke vrienden... die volgens Anna de juiste types zijn. En ze las posts over mijn voorstellingen. En die leken haar behoorlijk idealistisch. Anna vindt Facebook alleen van nut als verzamelplek... voor mensen die iets willen veranderen. Ze heeft sinds vorig jaar vier acties op touw gezet via het medium. Koken voor vluchtelingen, twee benefietavonden en een blog. Terwijl Anna opzond wat ze allemaal voor elkaar kreeg, herinner ik me een artikel waarin beschreven werd hoe Facebook ons sociaal kan mobiliseren, maar niet politiek. We verbinden ons online massaal aan de goede zaak, was de strekking, maar alleen zolang die overzichtelijk is en appelleert aan ons sociale gevoel. We koken voor vluchtelingen, maar het ingewikkelde politieke verhaal achter hun problemen, dat laten we links liggen. We doen van alles dus, maar er verandert weinig. We zijn vooral heel sociaal. Ik vraag wat Anna daarvan denkt. Somber, zegt ze. Ik vind het somber en veel te negatief. Je gebruikt Facebook toch gewoon waar je Facebook voor kunt gebruiken. Verbinden, mensen opzoeken, mensen aansporen. Maar is dat echte betrokkenheid, vraag ik. Het is dus beter dan niks, antwoordt Anna. Ik kan proberen jou te betrekken bij iets wat ik belangrijk vind. Wat moeten we anders? Voor ik kan antwoorden, vraagt ze wat ik volgend weekend doe. Ze organiseert weer een benefietavond. Of ik wil komen voorlezen. Ik denk even na en zeg dan ja. Omdat ik ook niet weet wat we anders moeten. I Facebook. Ja, ik vind dat toch altijd hele interessante overwegingen. waar Marjolein mee aankomt. Goed. Uh... Het is tijd voor onze muziekliefhebber en kenner. Voorzitter van de Spam, Stichting ter Promotie van de Achtergrondmuziek. Rex van Beuningen. Beuningen, Beuningen, Beuningen. Jan Nemans sprak met hem. Een hele goeie morgen, Rex van Beuningen. Een hele goedemorgen, Jan Nemans. Ja, we gaan. Uh... Doe even de studio dicht, hoor. Ja, even. De Want ik tocht hier. Even... Ja, zo. Even toch... schuif de schuifdeur dicht. De patiënt heeft gesproken. We gaan. Nou ja, ik weet dat jij het over de, de zogenaamde indo-rock wil hebben. Zeker. Tielman Brothers, denk ik dan? Ja, dat is de grote Andy Tielman. Laten we daar ook dus een, een keer een groot standbeeld voor oprichten. Maar niet vanavond. Ik heb gekozen voor een andere grote indo-rocker. En ik ben blij dat, we, dat ik het idee heb gekregen, in ieder geval ten eerste, maar dat we ook eens een, een mooi, mooi standbeeldje oprichten voor Rudy van Dalm. Rudy van Dalm. Rudy van Dalm. Rudy en zijn Royal Ritmix, lieve mensen. Uh, uh, luisteraars van de, uh, de nacht van het goede leven, uh, denk ik een plezier te kunnen doen met uh, indo of geen indo. Dat maakt allemaal helemaal niet uit. Als je een hart voor muziek hebt, dan hou je van Rudy en zijn Royal Ritmix. En uh, ik heb hier een single voor een echte vinylsingel. Uiteraard, waar ik uh, aandacht wil voor eigenlijk beide, is een dubbele A-kant. We hebben aan de A-kant Lengang Cancun. Lengang, Cancun, ja. Lengang Cancun. En Terambulang. Welke wordt het? Het wordt een stukje Lengang Cancun. En Terra Waarom Terra Want dat is een heel bekend een nummer wat, wat, wat, wat de heimwee van de, de Indische mens uh, uh, uh, samenvat in een song van drie minuten. En dat is natuurlijk op zich al geweldig. Maar wat Rudy en his Royal Rhythmics ermee doen, dat is ongelooflijk. Wat voor merk gitaar speelde hij? Hij staat hier afgebeeld met een hufner. Een hufner. Dat was een Duitse gitaar. Er wa waren goedkope gitaren. Er waren in die tijd nog geen Fenders en Gibsons. En uh, Rudy van Dam heeft uh, uh, de hand toen weten te leggen op een hele mooie Hufner. Een Duitse gitaar. Die waren toen uh, natuurlijk uh, waren onze nachtbaren. Dus dat was te krijgen. Uh, waar onder andere Paul McCartney ook op speelde. Kijk, daar ga je op. Ja, Paul McCartney heb ik altijd beschouwd als de grootste ambassadeur van de Hufner. Maar dat is niet waar dus, eigenlijk. Nee, dat was ook Rudy die oh. was. Uh, Kik. Is dit een Hufte? Hoor je dat? Dat is schitterend, hè? Dat is toch and roll in zijn zuiverste forma dan in die periode, hè? Want we spreken over de jaren 60. Want in 1960 kwam Rudy naar Nederland. Uh, nadat hij had getoerd door Java, door Nieuw-Guinea en Australië. En hij richtte dus uh, in 1963 deze band op. Zo bleef we een klein stukje luisteren. Een klein stukje, in de field komen, hè? Dit was, dit was de rock van toen, de indoor rock van toen. Hè? Wanneer was dit? Dit was in, uh, in de begin de jaren zestig eigenlijk. Hè? Ja. En uh, deze band uh, heeft jaren succes gevierd. En tegenwoordig, trouwens, uh, Rudy is er nog. En nog, uh, wordt, uh, is een veel gevraagd artiest tijdens de Maroms. Dan wil ik hem toch even horen. Als je het niet erg vindt, draai ik de plaat even om. Ja, een beetje ik zat er net in, uh, ja, Rex. Ja, dat geloof ik. Maar ik, wil, ik, ik zei al, ik wil toch naar uh, Terambulan. Omdat dat het nummer is van, uh, van de Indo's in Nederland. Terambulan. Heer die Hufner, hè? Ja, ja, ja. in zijn eigen, eigen rock'n'roll versie. Ja, daar gaat het om. Ja. Je wordt een beetje Henk Marvin ook hier, hè? Ik hoor ja, hier de shadows een beetje. Ja, ja, ja. ja het is echt een geweldige guitarist, lieve mensen. Wat, wat een kanje. en vandaar dat ik even de tijd wil nemen vanavond. voor Rudi, je, kan je mij een hoesje beschrijven? Hij staat daar met een, een vrolijk gelaat op en op de achtergrond een, een, een schone in het water. Een schone in het water. Ja, die staat tot op het middel in het, water, in het water, hè? Ja, ja, ja, dat zijn van die dingen. Dat, dat geeft, ja, wat zegt dit jou? Dit zegt gewoon uh, een soort van uh, heimweer naar, je naar de jeugd. Uh, mooie vrouw in het water, ja, is altijd fijn, dus... ik, nou, ik wil op vakantie. Ja, vakantie, vakantieplaatje. Dus... Dit is ook een mooi stukje trouwens. Hè? Kan je dit even terughalen dit stukje? Dat vind ik zo. Ja, geweldige drums natuurlijk, hè. Ik hoor het niks. En dan komt hij weer. Is geweldig en daarom vind ik het zo fijn voor de luisteraars in voor de in de nacht van het koele leven om Rudy Van Dam weer eens een beetje naar voren te halen. Want waar hoor je Rudy Van Dam nog tegenwoordig op de radio? Nee, moet het antwoord zijn. Nou, daar hebben wij dan mooi verandering in gebracht. Nou ja, wij jij eigenlijk. Rex. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan. Helaas, dat was het dan. Dankjewel, Rex. Goed, en dankjewel, Rudy van Dalm. Um, ik, ik vond het leuk om nog even een plaatje te draaien... van uh, Jori Zwart, die hier drie uur geleden te gast was. Uh, ze heeft nu uh, EP, maar het is gewoon een hele mooie grote LP... heeft ze uitgebracht, met acht nummers. En uh, Ja, je kan uh, op de website adelinevanlier.nl... Uh, kan je nu al uh, de hele, het hele uur terugluisteren met, uh, met Jori. Maar uh, uh, nu een nummertje van deze plaat. Oh, moet ik zelf aanzetten. Uh, Yeah. Sorry. You was afraid Well, there's a string worth to a bridge pin when the bottom's up, the to top down. <laughs> Ja, dat was hem. Nou, uh, Jori Zwart. Uh, het hele uur, tussen drie, twee en drie was ze mijn gast. Kan je terugluisteren op uh, Nacht van het Goede Leven? Uh, nee, uh, ik bedoel op Adeline van Leer. Nou, dus dat is onze website. Hè. Nou, je kan er van alles ook te, terug uh, lezen. En uh, je kan me ook bevrienden op Facebook. Daar ga ik ook al die podcasts. En o, oh, ik heb nog een mooie tip. Mozaïek aan de Amstel. Ja, in de Weesbergalerie, galerij, eh, we. Eh, aan de Amsterdamse Weesperzijde, opent volgende week zaterdag 15 juni... een prachtige expositie van Mozaïek 3.0. Haha. Met optredens van onder andere Johan Vrouwvelder van de Regas... Eh, Peter Schuif van de Woodwards. En eh, nou ja, daarna is het een hele week feest met tal van optredens en lekker eten. Marjelle Trom komt zingen met Ellen MacLaggan. Eh, de Golondrinas, weet je wel... Eh, uh, um, Esther, Esther Veldhuis en uh, Modeste Breukers. Ko van Gemert komt poëzie lezen. F. Starik ook. Maartje Wortel komt voordragen. De maestro's zijn er. Marijn Wijnans komt uh, spelen. Ernestine Stoop die gaat Philip Klaas doen. Jongen, het wordt zo super. Uh, het is echt een, gewoon een klein festivaletje. Nou, dus komt allen. Oh ja, en dat uh, mozaïekwerk... dat is van mij dus. Oh, oh. Fijne week!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 Laat de slager eerlijk zijn, hij streelt graag de hammen. Kruidenieren likt aan rozijn, de kapper staat te kammen. De Delft... KRO, Nacht van het Goede Leven. Kies KRO.